De Turkse vicepremier zei kort geleden dat zijn land de contacten met de EU bevriest in de periode dat Cyprus EU-voorzitter is. Dat is de tweede helft van volgend jaar. Van Balen vindt dat dat niet kan en hij denkt ook dat er dan niets komt van onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de EU. De kwestie Cyprus is al langer een struikelblok. Turkije houdt sinds 1974 het noorden van het eiland bezet en erkent de Republiek Cyprus niet, die wel lid is van de EU.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 Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan... waarin ik in het vorige uur praatte met architect Vera Janowczynski. Als 16-jarig meisje wist ze het. Ze wilde architect worden. En dat werd ze. Maar welk ideaal koesterde u toen u 16 was? Welke dromen had u? Welke bergen zou u bedwingen? En wat is daar uiteindelijk van overeind gebleven van al die idealen. Ja, zelf herken ik me ook wel een beetje in het verhaal van Vera. Toen ik zelf 16 was, wist ik zeker dat ik bij de omroep wilde. Bij de omroep. Hoe en wat? Geen idee, maar ik wilde bij de omroep. En zie, of liever gezegd, hoor... Maar goed, hoe is het met uw idealen, wensen en dromen? Hoe is daarmee afgelopen? Bel ons op 0800-1121, ons gratis telefoonnummer 0800-1121. Stuur een mailtje naar casaluna of twitter met hashtag casaluna. Ja, en ook in de Nederlandse en Vlaamse kleinkunst... gaat het heel vaak over idealen. Idealen die, dat moet ik er eerlijk bij zeggen... na verloop van tijd toch wel wat gaan verwateren. Zoals in dit nummer van Adele Bloemendaal.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 Escaline, meditatie, happening en demonstratie Rode bloemen van de natie waren wij De jaren zestig, de idealen kwamen vrij De jaren zestig en de dromen die je had.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 Het ging niet om de centen Koos je koster, deel de krenten En je haatte de regent als de pest Jaren zestig Van poëzie en van protest de Jaren zestig en de toekomst die je zag En die hoorde in de stem van nieuwe leiders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 Bloemendaal over de idealen van de jaren 60. Een liedje van Jan Boerstoel en Martin van Dijk. Maar welke idealen had u toen u 16 was? Welke dromen had u? Welke bergen zou u beslist gaan beklimmen? En wat is daar uiteindelijk uh, van, van overeind gebleven? Hoe, hoe ver bent u gekomen in het verwezenlijken van uw idealen? Daarover praat ik graag vannacht met u in uh, Casa Luna. U kunt bellen 0800 1121. U kunt mailen naar casaluna.ncfv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casa Luna. Nella, goeienacht. Goedenavond. Goeienacht. Dag Nella. Welke idealen had jij als meisje van 16? Um, ja, ik, ik, ik zei al tegen de redactie dat ik mijn ideaal al wat vroeger had. Um, ik wilde autocoureur, stewardess en advocaat worden. Oh, dat is een uh, mooie uh, arbeidstoekomst die je dan voor jezelf in gedachten had. Autocoureur, ja. stewardess en advocaat. En, en ja. uh, dat wilde je ook allemaal met elkaar combineren, begrijp ik? Ja. ja. Nou, ja. dat is een mooi ambitieus streven. En waarom juist die drie beroepen... waarom juist die beroepen die jou zo, ja, zo, zo aanstonden? Uh, nou, advocaat, ja, dat klinkt wel een beetje simpel... maar in mijn tijd was het uh, Perry Mason, dat vond ik altijd heel spannend. Ja, televisieserie, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dus dat leek me echt een heel leuk beroep. En uh, stewardess leek me een leuke manier om mijn geld te verdienen... omdat je dan ook al redelijk wat vrij had. En om autocoureur te worden, heb je ook geld nodig. Dus ja, dat Dingen er allemaal in mijn gedachten. Dus eigenlijk, via, via de inkomsten van de stewardess en wellicht uh, van, de, de, uh, autocure, nee, van de advocaat, wilde je uiteindelijk autocureer worden. Dat was een beetje het parcours wat je ja. voor jezelf uh, in gedachten had. Ja, ja, ja. ja. Zeggen wat is er uiteindelijk van uitgekomen van al die idealen? Uh, nou, ik ben. Um... Uh, auto, uh, ja, ik, ik ben ook autocreur geworden. Maar oh, ja? dat was een beetje een moeilijke situatie. Want ik had maar één oog. Dus op een gegeven moment uh, ik kon ik niet door een medische keuring komen. Dus dat heeft een tijdje geduurd. Ja. Maar ik ben ook wel stewardess geworden. Ja? En ik vlieg inmiddels nog steeds bij de KLM. Oh ja? En uh, ja, toen ben ik op een gegeven moment aan mijn ogen opereerd, dus toen kon ik ook de cursus volgen. En toen heb ik ook nog een beetje op Zandvoort en uh, rondgeraced. Je hoort het niet en... vaak, hè, dat vrouwen autocoureur zijn? Nee, dat was toen, toen in die tijd waar ook uh, Liane Engelman en Henny Hemmers en ik was dan ook eentje erbij. Dat was toen nog wel een beetje uniek, ja. Ja, en was daar nou een beetje geld mee te verdienen als, als vrouwelijke nee, autocoureur? Of was eigenlijk... het echt een hobby? Nee, dat, dat vliegen, dat moest mijn remschijven en mijn benzine en mijn uh, autobanden betalen, hoor. Ja, ja, ja. En je vliegt nog steeds, zeg je. Dat is dus misschien ja. het ideaal wat je, wat je het, het, het meest uh, bereikt hebt, hè? Je bent stewardess geworden. Is die baan nog steeds uh, dat wat je vroeger dacht dat die zou zijn? absoluut. Het is absoluut uh, een hele leuke baan. Er is natuurlijk wel heel veel veranderd in al die jaren dat ik nu al vlieg. Ja. Maar het geeft nog steeds de voldoening uh, om uh, uh, passagiers uh, leuk van boord te gaan... en uh, prettig met mijn collega's te werken. Nog steeds een mooie baan dus. Ja, absoluut. Nou, ja. Ik, ik vind ja. het een mooi pakket aan dromen als je jong bent. Je wil advocaat worden, je wil autocureur worden ja, en je wil stewardess worden. Ik zeg... ben ook jurist. Je bent ook nog jurist, Dan ben je ook nog geworden. Ja, ik heb ook mijn rechter afgemaakt. Is dat nog iets voor, voor na het stewardess uh, zijn? Ja, mediating ligt erg in de, de picture op dit moment. Dus uh, ik denk dat dat uh, misschien als ik over een jaar of anderhalf stop met uh, mijn vliegwerkzaamheden, uh, dat ik daar uh, nog wat in ga doen. Dan heb je ze alle drie. Dan heb je ze alle drie ja, verzameld, ik, ik, je dromen? Ja. Maar ik wil nog even een compliment maken aan uh, uw gast. Want ze heeft het boek ja. gelezen van Anne Ryan. Uh, ja. Over dat ze architect wordt. En dat heeft ze op 16-jarige leeftijd gelezen. Het is een ontzettend goede schrijfster, Enorm goed boek. En ik vind het heel knap van haar dat ze op 16 jarige leeftijd dat boek al helemaal heeft doorgespit. Ja, en bovendien uh, haar beroepskeuze daarop gebaseerd heeft. Ja, he? ja, ja. ja. ik heb er een andere, uh, alhoewel ik dat boek ook wel eens aan een architect heb aanbevolen. Uh, en het uh, heeft ook uh, Atlas geschreven. Uh, maar het is echt een uh, heel uh, levensvisie wat die vrouw uh, schrijft in haar boeken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat zij ook daaruit uh, enorm uh, de passie heeft gekregen om architect te worden. Ja. Te worden ja. Zij maakte haar droom waar Nella wilde en autocoureur en advocaat en stewardess worden. Ze werd autocoureur, ze werd stewardess en volgens mij wordt ze straks ook nog advocaat. Ze maakte haar droom waar. Nella, dankjewel voor je telefoontje. Oké okay, hoor. En een goede nacht nog. Dag. Dank je, hetzelfde. Welke idealen had u toen u 16 was? Welke dromen had u? En wat heeft u daarvan waargemaakt van die dromen? Welke idealen leeft u nog steeds na als het ware? Ik ben heel benieuwd. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt een mailje sturen naar kazaluna.ncrv.nl. En u kunt ook twitteren als u dat prettiger vindt met de hashtag Kazaluna. Ja, dan is er ook het ideaal van de eeuwige ongecompliceerde vriendschap. Wie kent dat ideaal niet? Een ideaal dat nooit voorbij zal gaan. Dat dan wel weer troostend, want steeds komt er weer een nieuwe generatie die dat ideaal zal koesteren. En die oudere generatie, hoe het daarmee afloopt, daarover zingt Jan de Wilde in de fanfare van honger en dorst. We liepen in Gent rond We waren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 en werden dan wakker met honger en dorst. En iedereen riep, kijk daar loopt de varen, De fanfare van honger en dorst. De varen van honger en dorst. Geld om eten te kopen, maar we wisten voor alles het beste adres: mosselen bij Leentje en frieten bij Helga en Annie. net voor het slapen de laatste vijf rang in Eddy's snoepers De hard reins gonna fall we zongen het allemaal samen met de fanfare van honger en dorst de fanfare Zegde vaarwel, de fanfare trok verder met minder leden. De toon in mineur begreep dat wel, maar er was nooit een vrouw die mooier kon zingen dan onze fanfare. En het duurde nooit lang of we waren weer samen met de fanfare van honger en dorst, de fanfare van honger. FOR- De fanfare van honger en dorst. hier gezongen door Jan de Wilde. Maar uh, oorspronkelijke nummer van de Gentse liedjesmaker... Lieven Tavernier. Schitterend uh, nummer. Idealen, daar gaat het om. De idealen die je had uh, toen je 16 was. En wat daarvan uh, in huis is gekomen. Heb je je idealen waargemaakt? Leef je naar je ideaal van toen? Of zijn het lang vergeten idealen? Daar, daar praat ik graag met jullie over. In uh, de resterende drie kwartier van... Casa Luna. U kunt bellen 0800-1121, U kunt een mailtje sturen naar casaluna.ncf.nl en twitteren. Dat kan met hashtag Casaluna. En dat deed bijvoorbeeld Roger van de Kraan. Roger die twitterde... Ik wilde ooit sleepbootkapitein worden, maar ik werd helaas chronisch ziek. Nu ben ik betrokken bij de restauratie van een enorme zeesleper in Maassluis, de Elbe. En dat is echt het ideaal van elke man met zout in de aderen die droomde van een leven op zee. Veel jongens van toen zijn de mannen van nu die nu aan het restaureren zijn, schrijft Roger van der Kraan. Sommige idealen die, die zijn er en, en die worden ook helemaal waargemaakt. Dit is echt een droomverhaal: het verhaal van de blinde zanger Johnny Blue. waar leidt is met het verhaal van Johnny Blue. En Europa smolt voor het ideaal dat Johnny Blue koesterde. Ze werd de tweede op het Eurovisie Songfestival in 1981. Idealen, de idealen die je had toen je 16 was. En wat is daarvan geworden? Daarover praat ik graag met u in. Casa Luna vannacht. 0800-1121. Casa Luna uit Of hashtag Casa Luna als u wilt twitteren. Aan de telefoon Miep Diekman. Goedenacht. Hallo, goedenacht. Spreek ik met de Miep Diekman? Jawel, want ik denk dat, eh, dat ik vroeger ooit bij jou bij de NCV een uitzending heb gezeten. Dat zou zomaar kunnen bij Literama, denk ik dan. Ja, ja dat is toen Literama nog, die heel veel toen deed. Ja, het Literama, het, uh, het literaire ook... programma van de NCV. Jeugdboeken ja. schrijft een Miep Diekman, wat leuk dat u belt. Ja, nou... Is uh, bij mij, ik weet nog niet of je het een ideaal moet noemen... maar uh, het is dus wel bekend uh, dat ik uh, in mijn jeugd... dus uh, voor de Tweede Wereldoorlog als kind op Curaçao zat. Mm -hmm. En dus op school met uh, in de klas uh, uh, niet zoveel belangrijke kinderen... maar dus Antilliaanse kinderen van allerlei kleurtjes. En uh, er waren toen uh, bibliotheken, had je feitelijk niet, boeken waren er niet. Ik kreeg ze vanuit Nederland gestuurd. Dus ik deelde ze met een klasgenootje van mij... En na een tijdje zei ze, ja, ik hoef ze niet meer te lezen. Ik zei, nou, ik vind soms ook stomme boeken. Nee, zei ze, want ze gaan nooit over ons. Waarom moet ik altijd over witte mensen lezen? Ja. En ik was toen twaalf jaar en toen was er een soort bliksem bij me insloeg. En toen dacht ik, dan ga ik ze later schrijven. Toen dacht dat u, was, ik, ik ga ervoor ben zorgen ben ik ]ijf ]ijf dat... dat... Ja, u, u dacht, ik ga ervoor zorgen dat mensen bijvoorbeeld op Curaçao... in dit geval over nou, zichzelf kunnen lezen. Nou, dat je een kind van 12 jaar. En je vindt het onrechtvaardig. Ja, waarom moeten alle boeken altijd over witte kinderen gaan? Ja. Een dat heel terechte vraag die je dan als stelt. Ja. ja, ...in de minderheid waren op de Antillen. En uh, dat stond zo bij mij, uh, ja, als een paal boven water. En toen kwam ik in Nederland... ...en voor al de stomme ideeën die ze hier hadden... ...over dus uh, niet-blanke mensen... En uh, dus ook toen ik op de middelbare school op het gymnasium zat. En als ze dan zei, het ga je later worden. En dan zei ik schrijver. En ik ben dus, dat is ook de reden dat ik mij bij jeugdboeken gehouden heb. En uh, feitelijk uh, mijn uh, allereerste jeugdromans. Ja, die, die gingen dus over, uh, over de Antillen, over het Caribisch gebied. En uh, daarmee heb ik, uh, de, ik, ik weet die boeken staan nu nog op de eindexamenlijst. Uh, op de, de Antillen, ik heb, ik weet niet, in de afgelopen jaren... ik heb van 72 tot uh, 88 vrouwelijke auteurs gecoacht op de Antillen. Ja. Zelf boeken uitgaven en zo. Ja, kan je dat een ideaal noemen? Ik noemde het meer een vorm van kwaadheid. Maar ja, ik denk dat dat wel <lacht> vaak bij elkaar in de buurt kan liggen... een ideaal en, en verontwaardiging. Ja, een, een soort motor... Ah. Van, uh, ja, ik, ik, ik las veel, en, maar ik had daar nooit aan gedacht. Maar het was een soort woede, iets it, it, van, ja, dat klopt iets niet. En mevrouw Diekman, welke reacties kreeg u op de Antillen... Toen, toen uw eerste boek over die Antillen verscheen? Dat was jaren jaren vijftig zo ongeveer. Dat was fantastisch gewoon weg, want het, eh, eh, een van de boeken, dat was, dat, toen, dat kwam uit in 1956, de boter van Bracke Put over die jongen die dus een uh, vluchteling helpt. Nou, toen wisten wij in Europa amper nog wat asielzoekers en vluchtelingen waren, eh, behalve de displaced persons. En... Uh, ja, dat was... Uh, de Antille was op de kaart gezet. Ik kreeg ongelooflijk veel publiciteit met, uh, met die uh, bekroning van de CPMB. Ik was de derde die de kinderboekenprijs in Nederland kreeg. Ja, de voorloper van de Gouden Giffel. Uh, ja, nee, dat, ja, dat was, er was maar één prijs. En daarna volgde Padoue is gek. En, en dat speelde helemaal in Antilliaanse een gewoon een straatje. Groeten van Elio, wat in Duitsland de staatsprijs kreeg. De, de, die grote roman uh, Marijn bij de lorredrijers, die nu al 44 jaar loopt. En dan moet je zien, nu hebben wij pas een programma over slavernij. En net alsof er nooit vroeger over geschreven is. Ja, veel literaire erkenning, uh, Filude. Deel. Maar ja, die kinderen op Curaçao, eh, hoe reageerden die op de boeken die u schreef? Want nou, eigenlijk was, was het, wa, het uh, zo'n kind die, die, die u stimuleerde. Hè? Omdat die zei: Ik vind er niks aan, want die boeken gaan nooit over ons. Nee, nou ja, die kinderen vonden het fantastisch. En er werd op de scholen enorm mee gewerkt. Want, want ieder kind, zeker in je puberjaren. je, je eigen omgeving uh, kent. En, en ja, vanuit die cultuur. En dat is mijn uh, grote voordeel geweest. Dat ik daar niet als volwassenen. Gekomen bij als kind in een kindergemeenschap He? en dan oordeel je na nou, dat is eerlijk of dat is niet eerlijk. Ja, en dat is dan ook de, de drijfveer geweest om, om te gaan schrijven, om ook over Curaçao te gaan schrijven. Ja, Wanneer ja, bent u zo... voor het laatst op Curaçao geweest, Tim, mevrouw Diekman? Nou, ik heb het niet zo lang gezeten. Toen we naar uh, Curaçao gingen, was ik negen jaar. En toen we terugkwamen, was ik dertien. Ja. Maar ik ben in, uh, na die bekroning van de boten van Brakkenput... ben ik op Curaçao geweest in 1958. Uh, en dan vanaf die tijd heb ik contact gehad met schrijvers daar. Ik heb een schrijfster als Sonja Garbus gecoacht. Oh, ja. En een heleboel mensen. En ik ben toen opgehouden met over de uh, Antillen te schrijven. Ik zei, dan gaan jullie het maar zelf doen. Want het is natuurlijk te gek dat ik toch als een blanke... uit het Westen over hun eilanden moet schrijven. Maar ja. daar zitten geen uitgevers, daar zijn geen editors... die ze kunnen coachen. En met ik heb wel eens, eh, je, je, kent, je kent misschien de naam van Tip Marug. Eh, ja, en ja. Groot, Nou, Tip Marug, die was nogal een teruggetrokken jongen. Maar die zei, want die kende ik al voordat hij in Nederland was geweest in de vijftiger jaren. En die zei, weet je wat ik zo griezelig vind aan jou, met het boek van Padoue uh, is gek. Hij zei, je bent een vrouw, je bent blank... Uh, je komt uit het Westen... dat je zo goed over een Antojaans jongetje kan schrijven. Nou, dat is het grootste compliment wat ik ooit dat gehad heb. Dat is een heb. mooi compliment, dat kan ik me voorstellen. En toch heeft u op een gegeven moment gezegd... nu moeten ze het zelf doen, nu moeten ze ja, zelf gaan schrijven... Ja, want, want het is hun was, cultuur. En, en ik zal je zeggen waarom... er was een van de mensen die ik coachte... en dat boek er kwam uit. Die boeken kwamen allemaal uit in Nederland... bij Leopold, dus bij mijn uitgeverij... Ja. die een hele Antilliaanse, sexy als het ware, ging opbouwen. En uh, ik ben op die tijd op Curaçao om, om weer iemand te coachen... en ik kom in een boekwinkel en uh, er staat een mevrouw... en uh, ja, die wil dan een boek kopen. En van familie diekman en die boekhandelaar die kende mij. Ik zeg, waarom koopt u niet het boek van die en die? Dat is net uit. Ja, zei ze, maar dat is zo duur. Ik zeg, nou, dat kost evenveel als mijn boek. Ik zeg, wij maken geen onderscheid bij de uitgeverij... of je nou een bekroonde auteur bent of net een debutant. Ja, maar ik ga voor haar boek toch niet net zoveel betalen als voor uw boek. Ongelooflijk. Nou, dan, dan staat... Dat was overigens een Nederlandse mevrouw. Ja. En uh, dus, uh, nou ja, dat is ook... Ziet, valt die bek open en ik ja. denk, ik moet ermee ophouden. Ja, toen dacht ik ik moet hiermee ophouden. En, ik, ik heb gewoon doorgegeven. U heeft uw talent als het ware doorgegeven. U, u heeft ook laten zien dat het belangrijk is... om over, over uh, je eigen cultuur te schrijven. Heeft u nog steeds contact met de Antillen, mevrouw Diekman? Ja, ja nog steeds. Er zijn uh, vaak dingen die... Uh, uh, uh, ja, of mensen bellen je op. Je kent heel veel mensen. En, uh, uh, uh, maar ja, ik ben nou 86. Hallo, als je het vlug zegt, is het vlug voorbij. Oh. <lacht> maar goed, de telefoon die doet het vast wel, toch? Ja, ja, ja, godzegende meneer Bel. Hoor. Ja, ja, ja oh. precies. En schrijft u nog, mevrouw Diekman? Nee, dat kan niet. Ik heb zulke slechte ogen gekregen... dat ik uh, grote problemen heb met lezen en mijn eigen handschrift niet meer. Maar ik, heb, ik ben dus op mijn 65 ste hoorde ik dat ik uh, binnen korte tijd blind kon zijn. En dat is dank niet gebeurd. Maar uh, het handicap is te groot, dus ik heb er gewoon een streep achter gezet. Maar ik heb zoveel mensen gecoacht, ik heb zoveel verschrikkelijk boeken gepubliceerd met in zoveel landen, ja, ook bekroond. Nou ja, ik heb het wel gehad. Ja, u heeft uw carrière gehad, maar uh, uh, Annie-MG Schmid... Hè, die, die, die kreeg ook slechte ogen natuurlijk op een gegeven moment. En van haar is bekend dat ze dat schrijven toch enorm miste op een gegeven moment. Dat ze zich toch geamputeerd voelde haast. Ervaart u dat ook zo? Kijk voor mij was belangrijker het vak en wat je ermee deed. Van boeken was de sociologische kant voor mij belangrijker dan de literaire kant. Yeah. He? En dat kon ik toevallig goed en daar verdiende ik mijn geld mee. Want een heleboel van die reizen, van dat coach en alles... heb ik allemaal uit mijn eigen zak betaald. Er is nooit één cent subsidie aan te pas gekomen. Ik heb zoveel lezingen gegeven op die middelbare scholen daar op, op, op de Antillen... die niet betaald werden, terwijl die kinderen allemaal zelf het, hetzelfde eindexamen Nederlands hadden. Nooit een auteur zagen zoals wij in Nederland wel op de scholen komen... Ja. Wordt allemaal prachtig vergoed door de Stichting, Stichting Scholen Samenleving uh, en die kinderen daar helemaal niet. Dus ja, je, je, je gaf daar lezingen, je leefde daar, maar je verdiende er niks mee. Je moest er je eigen geld in steken. En uh, ja, dat vond ik belangrijker voor het hele vak. Ja, en in die zin heeft u echt uh, gehoor gegeven aan, aan dat stemmetje in uzelf... die zei van dit, dit moet anders. Uh, die verontwaardiging heeft geleid tot een hele mooie reeks boeken... tot uh, uh, het coachen van schrijvers... en tot een, uh, een warme plek in het hart, denk ik, van heel veel inwoners ja. van de Antillen. Ik vond het uh, prettig om uh, weer een keer met u te praten, mevrouw Diekman. Ja, en nog de complimenten in de tijd aan de, de, de NCV... die ik mij in zoveel programma's heeft gehad, onder andere... Uh, wat was het? Vondel had de kousenwinkel. Vondel had de kousenwinkel, een literaire quiz met Wim Raamaker en Merel Tjoen, ja, hè? Ja, ja, ja, precies. Ja, daar ben ik begonnen bij de radio. Ach, maar wat diek van al, mijn drie komen ook weer boven. Ja, en ik had een keer in Nederland op een school, daar zat een jongetje en die zei... ...mijn vader zegt, u moet niet voor de NCRV praten, u moet bij de VPRO zijn. Nou, u koos gelukkig voor de NCRV. Ze zijn er nog steeds blij mee. Mevrouw Diekman, fijn dat u uh, ons te woord wilde staan uh, vanavond. Dat u ons wilde bellen om te ja. vertellen over uw ideaal en waartoe dat geleid heeft. Miep Diekman, dank voor het bellen. En een goede nacht nog. Ik ga eventjes kijken of er nog interessante tweets binnenkomen. Deze is uh, afkomstig van Rosa Lokken. Rosa schrijft, vroeger wou ik pataloog anatoom worden, uh, maar toen werd ik... Slechtziend. Ja, dan kan je zo'n droom helaas niet waarmaken. Dan een tweet van Thijs Kroese. Ik heb nog een doel en dat staat dichtbij en komt er ook snel aan. Namelijk de Alp du Zes fietsen. De, actie, de jaarlijkse actie voor de kankerbestrijding... waarbij heel veel Nederlanders de Alp du Zes beklimmen op de fiets. Ik hoop te worden ingelood, schrijft Thijs. En laat te kunnen zeggen, dat deed ik. Uw idealen, wat waren die idealen toen u jong was... toen u bijvoorbeeld 16 jaar oud was? En wat heeft u... Daarvan waar kunnen maken. Bel ons 0800 1121. U kunt ook meepraten via de mail kazaluna@tntv.nl en twitteren. Dat kan met hashtag kazaluna. Kees, goeienacht. Dag Heiko. Dag Kees. Uh, we gaan even met je terug uh, met jouw welbevinden naar, naar uh, het jaar waarin je 16 was. Ja. Kleine Kees van 16, wat wilde die? Dan dansen. Dansen. En waarom Hij ging wilde wat anders doen? Hij ging uh, uh, reclameontwerper en. Uh designer En elk jaar uh, ging het beter. En uh, kreeg hij mooie auto's en dat soort dingen. Maar uh, uh, uiteindelijk uh, wilde hij die, die altijd danser worden, jong. En waarom wilde Kees danser worden? Nou ja, ja. Uh, maar uh, uh, uh, omdat het gewoon zo heerlijk was. Want ik, ik danste wel, ja. want ik ging elk, uh, elk weekend uit. En dan uh, op draaiden ze langzamer door platen. En dan uh, kon ik uh, met een mooi meisje... Gewoon heel uh, de vloer aanvegen, dat iedereen stond te kijken naar ons, weet je wel. Maar, maar niet dat professionele, dat heb ik nooit gehaald. Dat, dat is natuurlijk ook best moeilijk eigenlijk, hè. Ja, want wat ambieerde je? Dan moet je, je? Uh, werken. dan moet je een soort topsporter zijn. Hè? Maar wilde je echt bij het ballet of, of, of wilde je meer, meer uh, zo'n zo ja, popdanser worden of jazzdans ja, doen? jazzdansen, ja. Uh, nee, niet echt ballet, maar... Ja, misschien zo'n soort uh, showdanser of ja, zo. Ja, ja, zo'n showdanser. Ja, precies. Ja, en ze noemden hem ook Kees Travolta. Dus, uh... Oh, in die jaren speelt dit ook. Ja. Kees Travolta. Maar Kees op een gegeven Travolta, moment dacht dus... Kees Travolta, ik kies toch voor het reclameontwerp en voor de mooie ja. auto's. Want was het dan toch ja, niet een heel koos, diep... Ik koos de veilige weg. Ja, je koos de veilige weg, want was het dansen? Hey, ik heb een vraag aan jou, ja? want jij moet mij interviewen, maar... Uh, jij bent zo helemaal weg van cabaret. Maar heb je zelf ook cabaret gedaan? Of nee, niet? dat kan ik helemaal niet, joh. Nee, ik, je, doet, ik, je raakt wel prijs uit en zo. Het, nou, uh, ja, ik, ik, in de loop der jaren ervaar je uh, uh, dat, dat je gefascineerd bent door cabaret en door kleinkunst. Ja. Ga je heel veel kijken, heel veel zien, met heel veel mensen ja, ja. over praten, ook nou, discussiëren ja, je met je mensen. Ik heb het heel vaak gehoord op de radio met mensen. Uh, ja, ik vind het interviewen ook... En zo. Je bent, uh, ja, daar ben jij dan helemaal, helemaal... Van, ja, gewoon. daar ben ik helemaal weg van. Dat vind ja. ik ook heel interessant. Ik zou het zelf echt nooit ja. kunnen. Ik bewonder die mensen dan ook mateloos die op ja. het podium gaan staan en hun verhaal daar vertellen. Ja. Maar ik zou het zelf niet kunnen. Ik, ik, wat ik net ook vertelde, ik wilde als Jochie van 16-heller bij de Omroep ja. en ik wilde graag mensen uh, interviewen. Dat wilde ik, maar hoe dat moest, geen idee. Ja, ik dus net uiteindelijk... Ik, ik, ik, zat, ik zat ademloos te luisteren. Net met uh, schrijfster. Diekman. Echt geweldig. Gewoon. Ja, het is ook mooi ja, dat zo'n mevrouw belt en ook over haar ideaal vertelt. Ja, ja, ja. En ja, he, dan dus blijkt het blijft dat. dat... Moment, uh, op een bepaald moment op een of andere manier. Ja, absoluut. Is dat, ja, ja, ja. ja. En, en iemand blijft dan ook in haar geval heel trouw bij, bij haar ideaal. Hè? Ze, ja, ja. Ze, ze, ze, ze, ze is verontwaardigd en wil er iets mee doen en doet er dan ook iets mee. Ja. Jij bent, ik ga even terug naar jou. Okay? Ja, Jij, ja, naar die dans <laughs> en naar die reclameontwerpen met die mooie auto. Dans je nog wel eens? Jawel, maar ik, ben, ik heb twintig uh, jaar geleden een auto-ongeluk gehad. Is mijn rug is een beetje beschadigd. Ja. Maar dan kan je nog steeds zo aardig dansen, want dan <coughs> ben je wel wat stijver. Maar uh, als die swing er maar in zit, die timing. Uh, al, al, al, ik, ik doe dat wel eens met een meisje of zo. Al, bewe, al beweeg je hand alleen maar zo op een. Op een ritmische manier dan. ben je nog steeds van dansen, weet je wel. Dus je doet het nou, nog ja, het steeds Ik ja, gaat, gaat mij nog wel iets verder, want ik kan heel raar dansen nog steeds. Dus, uh, je bent nog steeds ik, Kees Travolta. Ik, ik, ik, ik uh, uh, er was zo'n film, iets met Elliot of zo. Billy een Elliot. Jongetje, ja. die uiteindelijk homo was in, in, in, in Engeland en zijn vader accepteerde dat en die kwam dan wel in ballet en zo vond ik zo geweldig. Joh. Dat ontroerde me zo ontzettend. Ja, ja. Die maakte zijn droom wel waar, hè, Billy Elliot? Ja, die maakte zijn droom waar, ja. En die kwam uiteindelijk dan... Uh, ja, die kwam gewoon in, uh, in Londen in het theater terecht. Ja. En, uh, dat, dat heb ik niet gered, joh. Jammer. Maar, Kees, uh, heb jij het gevoel dat je, dat je je ideaal hebt laten lopen? Nee, dat vind ik wel, ja. Als ik, ik was wel goed... Uh, ik, ik had... Ik had uh, maar... Ja, wat ik net al zei, je moet dan een soort topsporter zijn. Je moet ja. dan daar helemaal voor gaan. Je moet alles laten lopen. Uh, uh, uh, uh, op een gegeven moment is het ook helemaal niet leuk meer. Want ik ken zo'n meisje die naar ballet gegaan is. Nou, die moest, uh, mocht niks eten. Die moest heel mager zijn. Nou, dan is het op een gegeven moment ook niet leuk meer natuurlijk, hè? Nee, nee dan, dan kost het te veel. Dan kan je beter zo'n uh, tango-danser uh, tango zijn die dat goed doet... Dan dat je zo'n meisje bent die veel te vermagerd is. En uh, ja, dat, dat werd ik ook niet, joh. Nee, en jij dacht van het, het, het kost me te veel moeite, dus je bent die andere weg ingegaan. Ja. Als je het nu zou kunnen overdoen, tenslotte, Kees, zou, zou je dan. Worden. Ja, dan zou ja, je toch danser worden. Ja. Inclusief alle ja, discipline maar, uh, die ik daarbij ben, hoort. Ik ben best wel verlegen uh, als ik uh, ergens ben of zo. <coughs> maar als ik dan met een meisje. Ik had altijd wel weer een nieuw meisje of een leuk uh, andere, het was altijd leuk, weet je. het was altijd weer... Dan stal ik... ik wist dat ik dat beheerste, dus dan ging je dat gewoon doen. Ja, ja, ja. En, en nu... ik danste ook met meisjes die nog nooit gedanst hadden. Ik pakte er gewoon de hand in de rug en dan zei ik, ja, ik moet me gewoon volgen. En dan ging dat gewoon goed. Ja, dus je was wel een goede danser, misschien had je ja, ik, iets te weinig discipline. Ja, dat ben ik nog steeds, maar alleen, ik ben nou niet meer, niet meer zo jong, dus ja, dat... dat Oh, geweldig, oh, Ja, danser blijf je. Ik had cabaret zo goed beheerst. Dat was <laughs> ja. dan ook even. Dat ten heel op kon. Ja, ja maar dat dan. Ik blijf ook aan de haat, zo hoe dat werkt. Ja. ja, dat is inderdaad knap als mensen dat kunnen maken. Maar ik vind mensen die goed kunnen dansen, dat kan ik echt helemaal niet. Dus die bewonder nee, ik in nee, die zin ook heel erg. Nee, ik dans niet. Ik tik met mijn vingers mee. Veel meer ja. beweging heb ik niet op een dag. Nee. Kees Travolta, mag ik je bedanken voor je reactie? Ja, bedankt. hè. En een goede je nacht ook. nog. Dag. Hartstikke leuk, Dank dag. dag. Dag. Kees Travolta wilde dat toen hij 16 was. Martin, goede ja, ja, hallo. Wat wilde jij doen toen je 16 was? Nou, weet je, ik, ik zat naar je programma te luisteren en ik, uh, toen ging ik nadenken en toen kwam ik er niet op. Totdat je een tweet voorleesde van een voorlas van uh, die meneer die uh, wilde gaan varen. Ja, en die nu een sleepboot aan het uh, restaureren ja, is. Ja, nou, toen dacht ik, verdomd, dat, dat was uh, wat ik ook wilde. Ja? Uh, de, de zee heeft, altijd, uh, heeft me altijd heel erg getrokken, water heeft me getrokken. Maar het ging niet, dus het is helemaal, uh, ja, het uh, was helemaal weggezakt. En ineens kwam ik erop van, ja, toen ik 16 was wilde ik gaan varen en ik wilde een boot. En nou ja, ik werd uitgelachen, nou ja door mijn kennissen. Ja. Yeah. Want uh, ja, ik zit in een rolstoel en uh, dat ging gewoon niet. Toen ook al. Nou, ik liep toen slecht en dat was uh, uh, uh, uh, ja, dat was wel duidelijk dat dat nooit, uh, nooit succes zou uh, zou zo, uh, worden. Maar uh, ja, af en toe uh, komt het wel eens terug en yeah. dan, uh, dan denk ik van uh, shit. En waarom wilde je zo graag gaan varen, Martin? Wat, wat, wat zag je voor je? Uh, de grote vaart? Of, of, of uh, meer de zeilvaart? Of de binnenvaart? Ja, nou, ik, nee, nee, de grote vaart. Dus echt uh, iets van de wereld zien. En uh, ja, vooral de... Ja, schipper op je schip. Uh, dat uh, wat Jan Wolkers schreef, hè? Schipper naast God. Ja. Uh, jij bent de baas uh, op het moment dat je in internationaal water vaart. En uh, ja, dat, dat sprak mij altijd wel aan. Ook het trotseren van, van, van barre omstandigheden, was dat ja, het ook? Precies. Ja, precies. Ja, dat ook. dat ook. Dus, uh... Maar het enige wat ik gevaar heb uh, uiteindelijk... Dat, uh, is met een uh, zeilbootje op de Loosdrechtse plassen. Ook aardig. Ook leuk, Maar toch niet leuk. misschien waar je echt over droomde. Uh, uh, uh, kun, je, kun je, als je nu... Hè, je zult misschien nog wel eens een vaarttochtje maken. Uh, op welke manier doe je dat dan? Is dat dan met van, ja, toch met van weemoed vervuld, als het ware? Omdat je dacht, dit had ik gewild en dat kon niet? Of geniet je er dan heel erg van? Nee, ik geniet er nu van. Het is gewoon... Uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik ben gaan zeilen. dus uh, op Loostrecht een... Uh, speciaal watersporteiland voor gehandicapten. Ja. Daar kan ik uh, heel goed terecht. En uh, dan geniet ik er ook echt van. En dan ben ik ook echt even schipper naast God hoor. Ja, Dat, af en toe uh, maak je je droom dus waar? Af en toe maak ik het uh, wel waar, ja. Ja. ja. Alleen het is uh, ja, op een andere manier dan ik uh, uh, droomde toen ik 16 was. En uh, toen ik op de, de MAVO uh, in een surferklas uh, zat te wachten op... Uh, het eindsignaal. Martin, dankjewel voor je reactie. Oké, okay, dankjewel. Met je nog een goede nacht. Ja, Dag Martin. Goeie. Dag. Ook Jenny Adian bezong eerder idealen... en hoe ze daarop terugkijkt op die idealen. Wat ervan terecht is gekomen van die idealen... dat deed ze in een voorstelling die ze ooit maakte... samen met Willeke Alberti. Klaren Beek en Verbrugge. Naar de ware achternamen van de beide verdettes. Het is een liedje van Charles Aznavour. Hij schrijft de muziek. George Schoot tekent voor de tekst... Dit is niets meegedaan. Ik ben geboren in een tijd, dat heel de wereld werd ontwricht. En alles kreeg een nieuw gezicht, tot vele grote spijt. Ik groeide op en kreeg toen door, dat elke waarde van daarvoor. Daar keek je zo doorheen, dat stelde niets meer voor. Wat hebben wij ermee gedaan? Dat gevoel van, laat ons gaan Het is ons leven, blijf eraf En niemand hoeft ons te bestraffen. Wat hebben wij in hemelsnaam Toch zo vol passie en vol vuur Op zoek naar spanning, avontuur Daar op den duur Dan meegedaan Toch gedaan. Ik zie ze soms op het terras Zo'n kluitje meiden bij elkaar Meestal zo'n beetje achttien jaar Ik weet zo goed hoe was Dan voel ik mij meteen verwant Hoor hun gelachen discussiëren. Zij zetten strakjes weer De wereld naar hun Zijn we Ik breng mezelf niet in gevaar Ook nauwelijks nog waard Soms denk ik wel, moet alles stuk En vecht niet zo, je bent al vrij Maar wat ze willen, net als wij Is toch gewoon geluk maar Wat hebben wij ermee gedaan met dat Wij zijn niet te verslaan Die vriendschap die voor eeuwig was Vrij partijen in het gras. de toekomst was zo mooi bedacht. En onze liefde had zo'n kracht. God is dat allemaal vergaan. Niets gedaan. niets meegedaan, niets meegedaan. Niets meegedaan. Niets meegedaan. jan niets mee gedaan. Vanaf vrijdag staat Jenny Arjan trouwens in de voorstelling... vroeger of later. Een voorstelling met repertoire van Robert Long. En zij staat dan naast bijvoorbeeld Tony Neef. De eerste try-out aanstaande vrijdag van vroeger of later. Idealen. Welke idealen had u toen u 16 was? En op welke manier heeft u die idealen tot uitvoering gebracht? Of niet? Daarover gaat het vannacht hier bij de NCRV op Radio 1. Tina, goedenacht. Ja, goeienacht. Tina, Jenny, Arjan uh, zong net. Ik ben geboren in een tijd dat de hele wereld werd ontvrecht. Jij was in die tijd in de oorlog 16. Echt, ja, echt. Welk ik was 16? Ja, dat was in 42. In 42. En wat voor idealen heeft een meisje van 16 midden in de Tweede Wereldoorlog? Nou, dat zal ik u vertellen. Het grootste ideaal was dat de oorlog afgelopen zou zijn. Ja. En mijn broer zat in het kamp in Amersfoort. Ja. En mijn grote liefde, want als je jong bent heb je vaak een grote liefde. Die was naar Neuengamme versleept. En mijn grote ideaal was dat ze terug zouden komen. Maar ze zijn alle twee niet teruggekomen. Nog uw broer, nog uw grote en mijn liefde. mijn grote ideaal was dat, euh, zoals het in de oorlog was... dat ze na de oorlog allemaal één grote... Niet meer die, die ontzettend veel partijen, maar dat we één waren en aan, aan opbouw gingen werken. Ja. En, uh, en dat de kerken ook niet meer verdeeld waren, want in de oorlog was alles één. Alles, alles was bij elkaar en alles kerkte bij elkaar. En dat was echt eigenlijk, eigenlijk een fantastische sfeer. Ja. ja. De manier waarop, waarop Nederland uh, uh, eigenlijk samen optrok tegen de bezetter? Ja. ja. Ja, ja, het was een gezamenlijke vijand, hè. En dan, eh... Uh, ja. En, uh, nou ja... Uh, na, mijn oudste broer is er nog net op tijd gered, want die zou gefuseerd worden. En toen kwamen net de Canadezen op tijd. anders was ik die ook nog kwijt geweest. Ja. En... Uh, nou ja, toen heb ik uh, na de oorlog, uh, ben ik in het Militair Sanatorium... eerst, eerst in uh, een uh, opvangcentrum voor kinderen van NSB'ers. Uh, jonge kinderen, dus het was echt... Ja, het daar was... ging je werken? Ja, ben ik daar gaan werken. En daarna naar uh, het Militair Sanatorium... waar de jongens uit Indië terugkwamen. Ja. Nou, die hadden ook geen enkele illusie meer. Nee, maar je zegt, die, Tine, je zegt die hadden ook geen enkele illusie meer. Nee. Was jij inmiddels je illusies ook kwijtgeraakt toen je daar werkte nou, een paar jaar na de oorlog? Nou, ja, ja, een beetje wel. Maar goed, ik was nog jong genoeg om toch nog uh, ja, te geloven in een betere wereld. Ja. En uh, ja, daar is dus ook niet zoveel veel van terechtgekomen, vind ik, achteraf gezien. Nee? Waarvoor is het allemaal geweest? Nee, maar u, u, of je, je geloofde in een betere wereld, ook na die oorlog. Hè? Je, je was je broer kwijtgeraakt in de oorlog. Je was je grote liefde kwijtgeraakt. Toch bleef ja. je geloven in die betere wereld. Dat, dat ja. moet wel een heel diep geworteld geloof zijn geweest dan. Jawel. En uh, dat was natuurlijk ook een geloof wat op het geloof steunde. Ja. u snapt wat ik bedoel. Ja, dat snap ik zeker. En, uh, en uh, dat behoed je ervoor dat je helemaal uh, cynisch wordt en. Uh, ja, ik heb gedaan wat ik uh, kon doen. Ja, je bent gaan werken in dat opvangcentrum voor kinderen van NSB'ers. Ja. Je bent gaan werken op dat, in dat opvangcentrum voor uh, militairen die uit Indië terugkwamen. Ja. Hoe heb je daarna invulling gegeven aan dat ideaal om samen te werken aan die betere wereld? Nou, ik ben daarna in de verpleging gegaan in Amsterdam. En uh, ik wilde dus uh, uh, in de zending gaan werken over ja. zee. Uh, maar ja, daar heb ik van grote liefde ontmoet, dus daar is het niet van gekomen. Gelukkig weer een andere grote liefde. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, ik heb toch uh, wel altijd geprobeerd om uh, uh, vergeving. Uh, uh, de prediker zou ik haast willen zeggen. Mm -hmm. Want uh, het viel me altijd op dat de grootste en, uh, mensen die niks gedaan hadden en niks geleden hadden, vooral. Gedaan zal ik niet zeggen, want die kon niet zoveel doen. Maar niks geleden hadden. En die hadden het uh, na de oorlog over de moffen. En we gaan niet naar Duitsland en we gaan niet. En dat heb ik. Uh, ik, ik was een van de eerste die weer uh, naar Duitsland gegaan is. En uh, ja, ja, dat was heel. Uh, het is toch wel heel, uh, heel ontroerend ook. Ja, dus op die manier ook weer dat, dat geloof in die betere wereld. En ook in, ja. in de vergeving. Ja. In, in, in die zin ja. van. Hey, in dit geval en, dan de in Duitsers. In 1990 hebben we een grote. Dat was ook in Duitsland. Een, uh, een groot. Uh, ja, soort. Officieel eind aan de wereld. wat de kerken betrof. Ja. En daar uh, hebben ze me dus uh, gevraagd of ik daar wat wou zeggen. En daar heb ik de. Afscheidsbrief van mijn broer voorgelezen. En die had het alleen maar over. niet, geen haat, maar vergeven. En die lijn. Vergeven die... en samen doorgaan. En die lijn ben je en, blijven volgen. En ik heb nog nooit zo. Vooral de Duitsers waren zo ontroerd. En het was voor mij ook heel. Uh, dat 60 jaar na. nadat na zo'n jongen zo'n brief geschreven heeft. want hij was 20, in de dodencel. Mm -hmm. En ja. ja, dat was een enorme belevenis. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen om die brief juist daar uh, ja. voor te lezen. Tenslotte ja. Tina, um, uh, je geloofde in die betere wereld. Dat geloof het haast nog misschien wel versterkt na die oorlog. Vergeving stond hoog op jouw uh, agenda. Ja. Als je nu terugkijkt hè, op, op al die jaren dat je je daarvoor hebt uh, ingezet... Uh, wat is het resultaat van het naleven van je, van je eigen idealen geweest voor jou? Nou, dat ik uh, blij ben dat ik niet verwitterd ben en niet verzuurd. En ja, een grote vriendenkring kring heb, internationaal en vooral ook met Duitsers. Vooral ook met Duitsers? Ja. En hoe komt dat dan? Ja, die waren ook niet allemaal slecht. Eh, want ik, ik, vergelijk het, ik vergelijk het altijd met, eh, het wordt ons altijd verweten dat we niet genoeg gedaan hebben om de Joden tegen te houden, hè? dat ze niet versleept werden. Ja. Maar als ik nou zie dat eh, mensen eh, in de nacht eh, van Schiphol naar, op het vliegveld gebracht worden en, en terug naar, naar vreselijke, vreselijke orde, dan denk ik ja, wat doen wij nou? Wat doen wij nou eigenlijk om, om dat tegen te houden? Vind je dat, dat we op dit moment in Nederland te weinig uh, in actie komen... als, je, als we onrecht uh, bemerken? Ja. Ja. Ja. En ik uh, kan er dus niet tegen als ze dus ons uh, verwijten maken over de oorlog. Want uh, ja, zoals het nu gaat, dat is toch ook verschrikkelijk. Vertel je je verhaal is... wel eens tegen jonge mensen, Tina? Wat zeg je? Vertel je je verhaal wel eens tegen jonge mensen... Ja, ja, ik, ben, ik ga ook uh, zo tegen de 4e mei uh, in klasse uh, uh, spreken. Word, word ik voor gevraagd. En de eerste keer dat ik dat deed, dacht ik... Nou ja, wat zullen die kinderen van groep 8... Wat, wat, ja, wat zullen die nou voor interesse hebben? Nou, ze hingen aan mijn lippen. En dan aan het end, dan laat ik ze altijd vragen. En nou... De vragen allemaal. En het was voor mij ook een reuze belevenis. En toen heb ik de volgende dag heb ik, uh, een uh, grote doos met uh, uh, moerkoppen laten bezorgen. <lacht> Wat lief. En, en toen heb ik zoveel kaartjes gekregen van die kinderen. Die allemaal getekend. En de ene was dit opgevallen en de ander was dat opgevallen. Dus ja, dat was... ja het was mooi en dat is, uh, is, ook, uh, ja, is ook verzoening. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik wil nog één ding van je weten, Tina. En dan is het bijna twee uur, dus dan moet ik dit gesprek jammer genoeg beëindigen. Maar ik wil nog ja. één ding van je weten. Jij was 16, je had die idealen in, in die ja. enorme zwarte tijd. Ook met het veel persoonlijke verliezen. Je bent altijd in die idealen bij, blijven geloven. Stel, er luisteren nu mensen van 16. Um, en die hebben idealen over een betere wereld. Wat moeten ze doen om die zo lang... Uh, uh, vast te blijven uh, houden. Wat moeten ze doen om die idealen ook in de praktijk te brengen... gedurende een heel lang leven? Eén tip ja. van een ervaringsdeskundige, en dat ben jij. Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb een moeilijk, moeilijk leven, moeizaam leven gehad. Mijn man is 28 jaar ziek geweest, maar het was een fantastische man. En ik denk dat uh, als het je verschrikkelijk goed gaat... Ja, dat je daar dan niet zo mee worstelt. Maar als het je een beetje tegen zit... En het moet ook een beetje in je zitten, hè? Dat je uh, ja. een beetje filosofisch alles bekijkt. En ja, ik, ik, ben, uh, ik ben lid van de uh, broedergemeente, evangelische broedergemeente. Ik weet niet of u die kent. In Zeist? De Heren, ja. ja. En daar heb ik wel veel mee gekregen... op het gebied van uh, verzoening en... Uh, terwijl ze het erg moeilijk gehad hebben, want uh, tot aan de oorlog werd er Duits gesproken. Ja, en dat werd na de oorlog niet zo gewaardeerd natuurlijk. Nee, dat is al, dat is allemaal over. En die Duitsers die dachten, uh, ha, daar is een Duitse gemeente, daar zijn wij wel welkom. Ja, en, en toch, ja, een bleef toch bleef verzoening, ik moet gaan afronden Tina, toch bleef verzoening daar hoog op de agenda staan, net zoals in jouw uh, leven. Tina, dank voor het uh, reageren en uh, tot een andere keer. Goeienacht. Ja, dankjewel. En daarmee werd het inderdaad bijna twee uur. Voordat ik de luiken sluit, spreek ik nog even het antwoordapparaat in... voor huisgenoot Frank Dumos, die morgen in Casa Luna praat met econoom Alfred Kleinknecht. Hij is oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. Hij is nu innovatiehoogleraar aan de TU Delft. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in, zoals gezegd, voor Frank. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, met Helco. Jouw gast, econoom Alfred Kleinknecht... is oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland. En dat is het land dat zich binnen Europa manifesteert... als de grootste verdediger van de euro. Maar waarom vindt juist Duitsland die euro nou zo belangrijk? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Ik wens jullie een goed gesprek samen. Straks wakker Nederland hier op Radio grootste 1. De grootste krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zoals Casaluna. Maar met een hart. Tot morgen.